Kijk, kijk. Dat is dolle met die chick Ga mee, nou, wij gaan happen en, happen en stappen. Tiktak! Het wordt een feest tot morgen vroeg. Yum, yum. Een snelle snack naar de disco. Dan krijg je het last van. Nog even naar de kroeg. Dance, dance. En iedereen maar denken: drink, drink. Nou, die zuipen nou, zeker flink. Mis, mis, we houden het fris. Omdat het zonder borrel afgezellig is. Zeker als je doet, doet, toet toet Nog in de auto moet.